Iedereen weet dat de zon voor het leven op aarde van enorm belang is. Zonder zon is er geen licht, geen warmte en geen energie. We zeggen wel eens, voor niets gaat de zon op... maar voor astronomen geldt dat niet. Ook al staat de zon heel dichtbij... Het bestuderen van de zon is een ingewikkeld karwei. Over dat onderzoek van de zon gaat deze derde aflevering uit onze radioserie De Sterren. De zon is een ster, dat is overigens pas sinds vrij kort bekend. Eeuwenlang dacht men dat de zon het glinsterende gelaat van een belangrijke god was... Een hemelslicht dat was gemaakt om ons van warmte en licht te voorzien. Copernicus leerde ons dat de zon het centrum van het zonnestelsel vormt... en daarna begon men zich af te vragen wat de ware aard van de zon is. De zon straalt warmte uit en licht, in het algemeen energie. Waar komt die energie vandaan? Wat is de brandstof waarop de zon loopt? Men heeft ons overwogen dat de zon op steenkool brandde, of benzine maar steeds blijkt dat de zon na een paar duizend jaar opraakt. Tegenwoordig weten we dat kernfusie zorgt voor de energieproductie. Daarbij wordt waterstof in helium omgezet... een proces waar we in latere uitzendingen over zullen doorpraten. Goed, de zon is een ster. En dat betekent dat we een unieke kans hebben... om veel van sterren te weten te komen door de zon te bestuderen. Hij staat erg dichtbij en daarom zou je verwachten... dat we er ook inmiddels veel van weten... Over dat onderzoek had Nick de Kort eerder een gesprek met professor de Jager... nu emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Het onderzoek van de zon speelt zich overdag af. Je hebt te maken met een enorm felle lichtbron. Iedereen die wel eens een brandglas heeft gebruikt... weet dat geconcentreerd zonlicht gevaarlijk is. Dat alles stelt speciale eisen aan een zonnesterdenwacht. Professor de Jager. Hij heeft niet die enorme kijkers... die je bij een gewone... nachtelijke sterrenwacht ontmoet. Omdat de zon inderdaad... zoveel licht uitstraalt... dat je met betrekkelijk kleine kijkers... al voldoende licht kan opvangen. Maar alles is er wel op gericht... om de bijzonderheden... de gedetailleerde structuur... van het zonsoppervlak... zo goed mogelijk waar te nemen. Dus je moet wel... goede optische instrumenten hebben... die... Uh, heel nauwkeurig en precies de fijnste details van het zonsoppervlak kunnen laten zien. En bovendien heb je allerlei eh, filters nodig... die het mogelijk maken om het licht van de zon, om de zon dus... in hele specifieke kleuren, golflengte, waar te nemen. Kun je zo rechtstreeks naar de zon kijken of is het een kwestie van uh, apparatuur erachter... maar je krijgt als astronomen zelf nooit echt het zonsbeeld te zien? Je moet nooit recht in het zonsbeeld kijken... want dat is fataal voor je ogen. Dus dat moet niet gebeuren. Wat we doen is het zonsbeeld afbeelden. En dat ging vroeger meestal met fotografische platen of met films. Maar uh, tegenwoordig zijn daar modernere... ...methoden voor de zogenaamde CCD's en andere afbeeldende technieken... ...die het mogelijk maken om de, de foto's, dus aanhalingstekens, van de zon... ...om die op magneetband te verwerven... ...en ze ook te bewerken op de manier die we goed vinden. Je zou kunnen zeggen, professor, dat het dan gaat om een soort elektronische ogen. Ik kan me nog andere ogen voorstellen. Dat zijn ogen die zelfs helemaal buiten de aarde zich bevinden, een ruimteonderzoek... In de ruimte kijken naar de zon, heeft dat bepaalde voordelen? Ja, dat heeft absoluut voordelen. Want de zon straalt ook röntgenstraling uit. En eh, wat is röntgenstraling? Dat is straling die uitgezonden wordt door een heel heet gas. En dat hete gas, dat straalt licht uit van hele hoge energie, die we röntgenstraling of gammastraling noemen. Daarvoor heb je gassen nodig met temperaturen van miljoenen tot tientallen of zelfs honderden miljoenen graden. Die gassen die komen inderdaad om de zon voor. Het zonsoppervlak zelf heeft een lage temperatuur, betrekkelijk laag, 6000 graden. Maar die hoge temperaturen die komen voor in gestoorde gebieden om het zonsoppervlak bij explosies. En om die explosies goed te kunnen onderzoeken moet je die röntgenstraling waarnemen. En dat kan alleen maar ver buiten de dampkring... want die straling komt niet door de dampkring heen. Daarvoor zijn speciale satellieten uitgerust... die die metingen doen die ons weer verder helpen... bij het begrijpen van de explosies op de zon. Maar niet alleen dat. Je hebt ook nog... Die, die, bij diezelfde explosies wordt ook radiostraling uitgezonden golven van radiostraling, uitbarstingen van radiostraling... en die eh, kunnen we opvangen met behulp van radiotelescopen... die ook op verschillende plaatsen op de wereld staan. En dat complex, die radiostraling, de röntgenstraling... bij elkaar geeft ons dat een, een goed en overzichtelijk beeld... over wat er op de zon gebeurt tijdens periode van uitbarstingen, wanneer zogenaamde zonnevlammen optreden... of wanneer op de zon gestoorde gebieden voorkomen. Ik hoor u zeggen zonnevlammen. Um, zullen we eens kijken naar de informatie uit het zichtbare licht? We kijken naar de zon, al of niet met speciale filters. Wat voor soort fenomenen kun je nu zien aan het uh, zonsoppervlak? Op het zonsoppervlak zie je in de eerste plaats... Vlekken. Die vlekken zijn er niet altijd. Soms heb je er veel, dan heb je er weinig. En tegenwoordig gaat er bijna geen dag voorbij... waarop er vlekken op de zon te zien zijn. En een betrekkelijk kleine... Telescoop, een gewone verrekijker is al voldoende om die vlekken te kunnen zien. Maar, dan moet ik weer zeggen, denk erom, niet zomaar in het zonlicht kijken. Maar als de zon bijvoorbeeld ondergaat en je ziet die zon zeer sterk verzwakt... of je ziet hem door de wolken verzwakt... dan is het mogelijk om naar de zon te kijken en die vlekken waar te nemen. Die vlekken, dat zijn grote magnetische gebieden op het zonsoppervlak... waar magnetische velden heersen... die een duizend tot tienduizend keer sterker zijn dan het magnetische veld dat onze eigen aarde aan de polen heeft. In de buurt van die vlekken, daar treden soms uitbarstingen op... de zogenaamde zonnevlammen. Bovendien is het hele zonsoppervlak zelf nog gespikkeld, gekorreld, zou je kunnen zeggen. En dat is een gevolg van het feit dat het gas van, waaruit de zon bestaat... want de zon, heb ik nog niet gezegd, is een grote gasbol dat het gas van de zon borrelend opstijgt naar boven... zoals heet water in een pannetje opstijgt. Het zijn die borrelingen die we waarnemen als uh, elementen... van ongeveer 1000 kilometer middenlijn die het hele oppervlak bedekken. Dus als ik de zon uh, met een goede kijker zou bekijken... dan zou ik deze granulatie, die korreligheid van het zonsoppervlak zien... Hier en daar een zonnevlek, een donkere vlek, een gestoord magnetisch gebied. In de buurt van die vlekken, de zonnevlammen, kortstondige uitbarstingen. En ook nog langdurig, langer bestaande, zogenaamde protuberansen. Dat zijn eigenlijk die zich in de buurt van die vlekken bevinden... die tot hoogte kunnen komen van ongeveer 100.000 kilometer boven het zonsoppervlak... en die vaak lengten kunnen hebben van enkele honderdduizenden kilometers... In de televisieprogramma hebben we gezien professor dat uh, je kunt zonlicht uiteenrafelen in alle kleuren van de regenboog. Uh, dan ontstaat er iets wat we een spectrum noemen. Geeft zo'n spectrum nou uh, waardevolle informatie van de zon? Oh ja, oh ja dat spectrum dat uh, hebben we gebruikt, dat kan men gebruiken om de scheikundige samenstelling van het zonnegas te bepalen. En dat is dan ook... ...uitvoerig gedaan in de afgelopen tientallen jaren... ...en we weten vrij precies uit welke scheikundige substanties het zonsoppervlak, het zonnegas, bestaat. Er is één bijzonder gas, het gas helium... ...dat op de aarde honderd jaar geleden nog niet bekend was... ...maar het ontdekt is doordat men het op de zon voor het eerst zag. De naam helium betekent ook zonnegas... Als je zo naar het zonsoppervlak kijkt... ja, de term oppervlak suggereert een beetje zoiets als een vast oppervlak. U zei eerder van de zon is een grote gaspol. Maar kijk je nou precies naar, als je naar die zon kijkt... hoe ver kun je kijken? Kijk je naar de diepte? Wat is het? Je kijkt in een gas dat van buiten naar binnen gaande steeds dichter wordt. Dus je ziet geen vaste grond. Er is geen vast oppervlak. Uh, wat je ziet is... Uh, ja, je kunt tot een bepaalde diepte in het gas kijken. en Het wordt steeds dichter en dichter. En van de dieper en dieper lagen zie je minder en minder. Het gehele oppervlak dat we zien... is eigenlijk een gasvormige laag... die een dikte heeft van zeg maar een paar honderd kilometer. Verder dieper kan je niet kijken. Wilt het zeggen dat de zon dan een atmosfeer heeft van maar een paar honderd kilometer? Of heeft de zon, hij is veel groter dan de aarde, misschien een heel wat grotere atmosfeer? Ja, zo moet je het eigenlijk zeggen. Want het gedeelte waaruit straling naar ons toe komt, dat is een laag met een dikte van ongeveer een paar honderd kilometer. Daarbuiten is ook nog gas, maar er wordt eiler en eiler, eigenlijk net zoals onze eigen dampkring van onze eigen aarde, eiler en eiler wordt als je naar buiten gaat... Uh, en dat gas is zo ijl dat je het met, alleen maar met bepaalde kunstmatige hulpmiddelen kan zien. Maar de zonneatmosfeer zelf, alles wat bij die zonneatmosfeer hoort... die strekt zich uit tot miljoenen kilometers. Ja, je mag eigenlijk zeggen dat die zonneatmosfeer zich uitstrekt tot voorbij de aarde. En dat onze eigen aarde in zijn baan om de zon nog loopt door gassen die door de zon worden uitgestoten. De zogenaamde zonnewind. En als je het op die manier bekijkt... dan heeft de zonneatmosfeer met inbegrip van die wind... een omvang die je moet meten in honderden miljoenen of in duizend miljoen kilometers. Voordat Nick te kort verder praat met professor De Jager, praat ik hier in de studio even met Nick door over die uitgebreide atmosfeer van de zon. Nick, eigenlijk is het geen prettig idee, hè, dat hier op aarde in de buitenrand van de zonatmosfeer zitten. Merken we er iets van? Nou, gelukkig niet. Het klinkt een beetje dramatisch. Je zit hier in de rand van de zon. Maar eigenlijk kun je zeggen dat de aardse atmosfeer en niet te vergeten het aardse magneetveld een hele goede afscherming vormen voor de invloeden die we dan nog van die zonsatmosfeer zouden merken. Het hele begrip atmosfeer is een beetje arbitrair, want waar houdt het op? Je kunt zeggen, nou vlakbij de zon, je kunt steeds verder weggaan, het wordt steeds ijler, dat zegt professor de Jager ook. En je kunt zelfs zeggen dat de atmosfeer van de zon zich nog uitstrekt voorbij de baan van, van Pluto zelfs. Okay. Nou, dat is. Gas waar we dan eigenlijk in ronddraaien, dat zonnegas is ontzettend eil... En het is eigenlijk niet zozeer een gas zoals we dat hier op aarde kennen, maar het is een verzameling van elementaire deeltjes zou je kunnen zeggen. Er zitten waterstofkernen in, protonen. Er zitten elektronen in, er zitten kernen in van het heliumgas. En zo'n verzameling van losse deeltjes noemen we ook in de natuur kunnen we wel een, een plasma. Dat nou, is ontzettend eil, daarom merken we er weinig van. Maar het is dus wel aanwezig en het is voortdurend ook in beweging. Het komt van de zon af, we noemen dat zonnewind. En op die manier krijgt aarde daar natuurlijk ook mee te maken. Ja, Zonnewinddeeltjes die komen met een grote snelheid op de aarde af. Je zou zeggen, ja. daar moeten we iets van merken. Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Normaal gesproken zien we er niks van, behalve in de poolgebieden. Je moet het zo zien, die deeltjes die zijn elektrisch geladen. Positief of negatief. En Positief of negatief geladen deeltjes die hebben last van het magneetveld. Daardoor kunnen ze worden beïnvloed. Nou, De aarde heeft een magneetveld. En wat de aarde met het magneetveld doet is dat ze die zonwinddeeltjes die aanstormen. Die buigen ze af en komen terecht op de magnetische noord- en zuidpool van de aarde. En dat komt overeen ongeveer met de geografische polen. Nou, Daar komen die deeltjes met grote snelheid de atmosfeer inzetten. En daar geeft het inderdaad aanleiding tot lichtverschijnselen. Bekend van het poollichten, het noorderlicht. En je hebt ook overigens ook zuiderlicht. En nu periodiek wordt die activiteit van de zon dusdanig groot... dat er een heleboel zonnewinddeeltjes op ons afkomen... waardoor het noordenlicht zich ook naar zuidelijke breedtegraden verplaatst. En dan kunnen we dat vanuit Nederland ook zien. Dus heel af en toe kunnen wij vanuit Nederland iets zeldzaams zien. Een activiteit van de zon in de vorm van het noordenlicht. Noorderlicht is vanuit Nederland slechts heel zelden te zien. We kunnen nog een verschijnsel bedenken dat erg zeldzaam is. Het komt over de hele aarde maar een paar keer per jaar voor. Een zonsverduistering. Bij zo'n gelegenheid staat onze maan precies tussen de zon en de aarde in. De schaduw van de maan valt dan op de aarde. Iemand die in die schaduw staat ziet dan de zonneschijf afgedekt door de maan. Een prachtig schouwspel. Trekt zoiets ook beroepsastronomen aan? En die vraag legde niet kort voor aan professor de Jager. Jawel, nog steeds. Uh, want bij een zonsverduistering dan wordt de zon aan ons oog ontrokken doordat de maan net voor de zon staat en een wonderlijk toeval wil dat onze maan schijnbaar net zo groot is als de zon. Iets groter zelfs en uh, mooier had het, nooit, had het niet gekund. Dan zien we de zon zelf niet, dat felle zonlicht En dan blijkt dat er om de zon een krans is van gas. Dat in die uitgebreide atmosfeer waar ik het al over had. Een krans van gas die zich tot op miljoenen kilometers van de zon uitstrekt. Dat noemen we de corona. Die corona heeft een temperatuur van 1 à 2 miljoen graden. En die kan je eigenlijk alleen maar goed waarnemen... Als je dat felle zonglas, zonnegas, dat een, dat een miljoen keer lichtsterker is dan die corona. Als je die niet meer ziet. Anders zou die corona aan ons oog ontrokken worden. Kun je nog andere fenomenen zien bij een zonsverduistering die je normaal gesproken bij de zon niet zo makkelijk te zien krijgt? Ja, uh, in de buurt van de zonnevlekken, daar komen de zogenaamde protuberanten voor. Uh, het zijn eilensvlierte gas die tot een hoogte van 10.000 tot 100.000 kilometer kunnen komen. Vrij groot, vrij lang kunnen zijn. En als die toevallig op de rand van de zon zitten... ze kunnen over de hele zon voorkomen... maar als ze toevallig in de buurt van de rand zitten... dan zien we ze net buiten die maan uitsteken. Laten we eens wat gaan kijken, professor. Naar de kennis die we inmiddels over de zon hebben. Als je dat allemaal zo hoort, dan gebeurt er heel wat op de zon. Het is bepaald geen statisch geheel. Het is een heel dynamisch gebeuren... Um, als gewone sterveling valt je dat niet op, want de zon die straalt iedere dag... als er geen wolken zijn, even fel en even helder en even sterk. Die hele dynamiek, waar, uh, waar komt het nou van? Want waarom zou de zon niet gewoon rustig stralen zoals we dat eigenlijk wel zouden verwachten? Ja, wisten we dat maar. Dat is een verschrikkelijk moeilijk probleem. Uh, er gebeurt van alles op de zon. Uitbarstingen, zonnevlekken, daar zit een zekere peri periodiciteit in... In onze tijd, de laatste jaren, hebben we heel wat zonnevlekken en heel wat uitbarstingen gehad. Maar een jaar of vijf geleden was dat veel minder. We weten dat het over vijf jaar weer minder zou zijn. En over elf jaar naar nu zullen we weer zo'n maximum hebben. En zo gaat die activiteit op en neer. We weten dat het allemaal samenhangt met magnetische velden. Uh, op de zon komen magnetische velden voor. Hoe komt dat? Wel, dat, dat komt omdat je op de zon elektrische stromen hebt lopen. En een elektrische stroom die in een kring rondloopt... produceert een magnetisch veld. Kijk maar naar een gewone fietsdynamo... of, of, of een soortgelijk verschijnsel. Die elektrische stromen produceren magnetische velden. Die magnetische velden... die treden weer in wisselwerking met het feit dat de zon draait... om zijn as draait. Hij draait niet overal even snel. De Deeltjes aan de equator, aan de zons equator, hebben een andere omloopsnelheid dan op hogere breedtes, dichter bij de polen van de zon. En dat geeft een zekere schering, een zekere wrijving tussen die verschillende... Uh, lage verschillende breedtes van de zon... die ieder hun eigen omloopstijd hebben... dat gepaard aan de magnetische velden... die op de zon overal voorkomen... heeft dat gevolg dat die magnetische velden... getordeerd worden, verdraaid worden... en zich kunnen versterken plaatselijk. Dat heeft ook dat gevolg dat hier of daar... een zeer instabiele toestand ontstaat... waardoor eh, gas versneld kan worden... waardoor je uitzonderlijk hoge temperaturen op de zon kunt waarnemen. Uh, in grote lijnen begrijpen we wel hoe dat ongeveer in elkaar zit. Maar om nu precies te voorspellen en te verklaren hoe dat werkt... dat is zo'n verschrikkelijk lastig probleem. Daar zijn zelfs de knapste koppen nog niet in geslaagd. Nu zijn wij op aarde op alle mogelijke manieren hier van, uh, van de zon afhankelijk. Ik kan mij voorstellen als de zon vandaag besluit om twee keer zo hard te branden dat we dat niet leuk vinden hier. Um, omgekeerd, als die minder veel gaat branden dan zou je verwachten het wordt hier kouder. Uh, de klimaat op aarde, die daarvan verwacht je, die zullen wel een wisselwerking hebben met de activiteit op de zon. Is daar iets van bekend van zo'n wisselwerking? Ja, in de eerste plaats is het natuurlijk de vraag die ons erg boeit, wat, wat u wel zegt... Uh, Verandert de intensiteit van de zonnestraling of is die, is die heel constant over de eeuwen heen? Wel, in de laatste jaren hebben we gemerkt dat die intensiteit iets kan veranderen, maar het is eh, ook weer in samenhang met die zogenaamde elfjaarlijkse periode niet meer dan een fractie van een, niet van een procent, maar van een promil. Heel klein beetje. We weten ook. Dat het leven op Aarde ontstaan moet zijn een 3 miljard jaar geleden. dat kan alleen als de Zon toen ongeveer even fel straalde als nu. Dus op grond daarvan en ook op grond van wat we weten over de energieproductie van de Zon. kunnen we vaststellen dat de Zon in de loop van miljarden jaren. waarschijnlijk heel weinig in stralingsintensiteit is veranderd. We kunnen ook verwachten dat het nog wel een hele tijd zo zal blijven. Die zon die zal misschien langzaam in intensiteit toenemen... over miljarden jaren gerekend, maar dat zal heel langzaam gebeuren. Maar daartussendoor komen wel grotere fluctuaties voor... in de bijzondere verschijnselen op de zon, de vlekken en de vlammen... Hè, en alles wat daarmee gepaard gaat. En die hebben toch ook wel enige invloed op de aarde... en op de aardse atmosfeer. Uh, zo is het heel opmerkelijk dat in, het, in de tweede helft van de 17e eeuw... van ongeveer 1620, 1630 tot 1700... er bijna geen zonnevlekken op de zon te zien waren. De zon was heel inactief in die periode. Als u me vraagt waarom, dan zeg ik dat weet ik niet. Dat weten we gewoon nog niet. Maar er was een periode van zo'n 60 jaren... waarin je bijna geen... Geen uh, activiteit op de zon waar dan? In die tijd was het, waren de winters in Nederland 1 à 1,5 graad kouder dan nu. Vandaar al die prachtige schilderijen van, van wintertafreelen uit de, uit de Gouden Eeuw. Dus er is een samenhang tussen de wintertemperatuur en misschien ook wel de zomertemperatuur, maar die is moeilijker vast te stellen en de hoeveelheid en de mate van zonneactiviteit. Dat soort perioden... We noemen die periode in de 17e eeuw de kleine ijstijd. Dat soort kleine ijstijden zijn ook vroeger voorgekomen. We hebben op allerlei indirecte manieren kunnen vaststellen... dat ergens in de 14e eeuw er zo'n minimum was en, en nog, nog veel eerder. Dus er zijn fluctuaties in de activiteit van de zon... dus niet in de algemene straling van de zon... en die beïnvloeden wel degelijk het klimaat op aarde. Meneer Jager, tot slot, als je kijkt naar het zononderzoek, dan moet er nog heel veel gebeuren. Een hoop dingen zijn nog niet bekend. Als u eens in de nabije toekomst blikt, wat voor uitdagende vormen van zononderzoek kunt u dan ontdekken? Er zijn twee hele grote problemen. Het eerste is dat uh, van het wat je noemt de magnetische dynamo in de zon. Hoe ontstaat die zonneactiviteit? Uh, dat is een heel moeilijk probleem. ...waar wel vorderingen worden gemaakt... ...en daar moet nog erg diep over nagedacht worden. Tweede eh, gebied van onderzoek... ...is dat van de extreem hete gassen... ...die somstijds ontstaan... ...bij en tijdens zonnevlammen. Er zijn, en dat, is, dat weten we nu pas sinds een, kort jaar, sinds een jaar of wat... Eh, ...zonnevlammen waarbij heel kortstondig niet langer dan een tiende seconde... een heel heet gas wordt gevormd... met temperaturen tot in de honderden miljoenen graden. Dat gas dat is zo heet... dat het ook onmiddellijk weer verdwijnt. Maar in sommige zonnevlammen kan het gebeuren... dat elke keer opnieuw een aantal keren achter elkaar... Eh, explosies voorkomen waarbij die hete, hete gassen eh, gevormd worden. Daarbij worden stralingen uitgezonden... de zogenaamde gammastraling straling van intens hoge energie en er worden deeltjes versneld die met gigantische snelheden vanaf de zon de wereldruimte in trekken. Snelheden van tienduizenden tot honderdduizenden kilometers per seconde en soms tot vlak bij de lichtsnelheid van 300.000 kilometer per seconde. Dat is een reeks van processen die uh, nu onderzocht zullen gaan worden... en die ons in de komende jaren nog zeer bezig zullen houden. Kijk, nu naar huis. We hebben het uh, vandaag over... mag je dat zeggen, de rode ploert geloof ik, hè? Onze ja. eigen, eigen zon. Uh, je kunt het elke dag zien. Het is de meest... Uh, naar is ster, kun je zeggen, denk ik ook, voor ons. Maar voordat je ernaar gaat kijken, denk ik dat we even voorzichtig moeten zijn. Heel voorzichtig, ja, echt waarschuwing. Eh, als we met een telescoop of met ons ogen gewoon, mag je dat nooit doen... ...maar met een telescoop of een verrekijker kun je natuurlijk naar de zon kijken... ...maar gewaarschuwd ga de zon projecteren. En kijk niet door de telescoop, nooit van zijn leven... Dat kan je in één seconde het oog kosten. Dus het beste is gewoon een schermpje, een stukje wit papier op enige afstand van het oculair en de zon projecteren zoals je dia's projecteert. En dan heb je een prachtig beeldje en daar kun je heel veel op zien. Want door een telescoop dan krijg je natuurlijk dat, dat brandingseffect, dat brandpunt... zodat je dus echt als ware een laserstraal op je ogen krijgt. Inderdaad, het brandt het licht uit je ogen. Ja, want je concentreert het tot een puntje zoals we met een, vroeger met een brandglas speelden... en een veter in de brand uh, zetten. Ja, dat gebeurt er dan. Ja. Maar dat gaat ontzettend snel, want je concentreert een heleboel energie op één punt. En dan, en dan op een heel zwak punt, ons oogvlies, ons netvlies. Ja. Ja. Goed, wees gewaarschuwd. Ja. Maar als je nou naar die zon kijkt dus, dan... Uh, ja, wat zie je dan eigenlijk? Nou, als je hem projecteert op een schermpje, dan kun je een heleboel dingen zien. In de eerste plaats zien we er nu, rond deze tijd, ontzettend veel zonnevlekken op. En dat zijn dus uh, donkere gebieden. Ze lijken soms wel op torren, zo zien ze eruit. Het zijn gebieden die 1000 graden koeler zijn dan het oppervlak van de zon. Het oppervlak van de zon is zo'n 6000 graden. En die gebieden zijn dus wat koeler. Als hij daar aan de rand van de zon kijkt... dan kunnen we dus niet alleen dat soort vlekken zien... maar dan zien we ook nog filamenten. Dat zijn dus vlammen die dus op de zon zitten. Hebben we een speciaal h alfa filter... dan kunnen we daar... Dus op de zon die filamenten nog mooier zien. En kunnen we het zonnetje afdekken. Met een kegeltje gebeurt dat in hele mooie telescopen. Dat gaat niet met iedere telescoop. Maar dan moet je een aangepaste telescoop hebben. Dan kun je dus de rand van de zon zien. En daar heb je dan ook een speciaal filter bij nodig. En dan zie je dus enorme fakkelvelden. En, en, en, en vlammen vanuit de zon naar buiten schieten. Ja, wacht even wel, nou, Want jij zegt net, je mag niet door een telescoop naar de zon kijken. Ja, maar ik zeg ook met speciale filters. Met gebruik van speciale filters. Hè, die dus ervoor zorgen dat... Het licht zo ver afgezwakt is dat het niet je oog kan beschadigen. Ja, dan kan het wel. Zeg, voor die keren dat ik, dat ik de zon zie, afgelopen zomer, uh, is dat aardig gelukt. Maar de rest, nou ja, goed, dan zie je hem dus... Uh, en dan is hij voor mij eigenlijk steeds hetzelfde. Klopt dat? Nee, hij is zeker niet hetzelfde. In de eerste plaats zien we hem om zijn as draaien. Je ziet dus iedere dag andere vlekken. Komen, hè? Dat is dus vanuit het inwendige van de zon komt er materie naar boven en dat zorgt dus niet alleen voor die vlammen maar ook voor die donkere vlekken, hè? die gebieden en die veranderen bijna per uur soms en dat neemt in de tijd ook af en toe en dat, en dat is een cyclus van ongeveer 11 jaar en we zitten nu bijna aan het maximum van zo'n cyclus vandaar dat er op dit moment ook heel veel zonnevlekken zichtbaar zijn en de zon zeer actief is. Vandaar dat we in Nederland nu ook al een paar keer het noorderlicht weer gezien hebben. En dat is een uitzonderlijk geval. Want meestal is dat in Nederland niet meer te zien. Alleen al door de licht- en luchtvervuiling. Dus moet hem te, in de eerste plaats goed helder zijn. En op de tweede plaats moet de zon dan zeer actief zijn. Dat betekent dat hij ook heel veel energie uitspuit naar buiten toe. En dat kaatst dan eigenlijk op de atmosfeer van de aarde. En die atmosfeer van de aarde die wordt aangeslagen zou je kunnen zeggen. En die komt tot gloeien. En dat zien we dan als het noorderlicht. En met de Nieuwenhuis besluiten we deze derde aflevering van onze serie De Sterren. Volgende week zijn we er weer en dan praten we over de eerste ontwikkelingsstadia van de sterren. Daarover is er recentelijk nieuwe kennis opgedaan aan de hand van de waarnemingen van de infrarood astronomische satelliet, de IRAS. Volgende week dus, over het ontstaan van de sterren. Graag tot dan en nog een prettige avond.